3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Qua sport, we blijven het wielrennen en natuurlijk volgen. De wegwedstrijd bij de mannen. En reacties ook uit het Nederlandse Roeikamp zometeen. En het nieuws nu van 3 uur. Hier is Ewout de Jong. Op de eerste dag van de Olympische Spelen is al een sporter op doping betrapt. Gewichtheffer Hissen Pulaku uit Albanië werd positief getest en is gedisqualificeerd. Volgens het internationaal Olympisch Comité is hij betrapt op het gebruik van stanozolol. Dat is een spierversterkend middel. De coach van Pulaku en de gewichtheffer zelf ontkennen het dopinggebruik niet en gaan ook niet in beroep. Het is erg druk op de Franse snelwegen. De grootste knelpunten zijn de A7 in de Rhônevallei en de A9 bij Perpignan. In het westen staat dat verkeer op diverse plaatsen vast op de A10 Parijs richting Bordeaux. En verderop op de A63 bij de Spaanse grens. Op het hoogtepunt rond 1 uur stond er 520 kilometer file op de Franse snelwegen, meldt de ANWB. Na vieren neemt de drukte waarschijnlijk overal snel af. Volgens de ANWB is dit weekend de top 1 na drukste van het jaar. Volgend weekend maakt Frankrijk zich op voor de traditionele zwarte zaterdag. Vechtsporter Badr Hari wordt in verband gebracht met een derde mishandelingszaak. Volgens het parool sloeg hij afgelopen december een man in elkaar in een Amsterdamse kroeg. Het slachtoffer zou de broer zijn van een vrouw die een relatie had met Harry. De man zou onder meer een kopstoot en klappen hebben gehad... en serieuze verwondingen hebben opgelopen in zijn gezicht. Hij heeft geen aangifte gedaan. Een ingewijder zegt in het parool dat vrienden van Harry het slachtoffer... hebben bedreigd om niet naar de politie te stappen. De recherche hoopt dat de man alsnog aangifte doet. In de Olympische finale van de 4x100 meter vrije slag voor vrouwen neemt Ranomi komowi Jojo vanavond de plaats in van Hinkeling scheuder Die zwom vanmiddag in de halve finale samen met Marleen Veldhuis, Inge Dekker en Femke Heemskerk. komowi Jojo, op papier de snelste oranje zwemster, werd gespaard. Nederland, dat vier jaar geleden Olympisch kampioen werd, zwom de derde tijd achter Australië en de VS. De finale is vanavond om 10 voor 10.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 voor de Koentunnel 3 kilometer door een aanrijding. Inmiddels is de Koentunnel dicht... en u kunt beter omrijden via de Zeeburger Tunnel. Dan een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam... bij knooppunt Ridderkerk 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 Arnhem richting Os... tussen knooppunt Valburg en Ewijk 3 kilometer door wegwerkzaamheden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ben Howard...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 Erben Mars is voor ons op pad. Straks gaan we eens kijken waar die precies is. En als het goed is komt Camille Eurlings hier langs. Dat allemaal dus in dit uur. Maar eerst weer even naar de koers. En als wij zo op de monitors zitten kijken dan zie ik toch wel vaak Belgen en Italianen in de slag. Komt er helemaal Jack. Die zijn zeker in de slag. Pinotti is natuurlijk de man in de kopgroep. De Italiaan. Jurgen Roelands is de Belg in de kopgroep. En in die achtervolgende groep Ja, daar hebben we er ook een paar zitten hoor. Nibali natuurlijk een Italiaan. En Philippe Gilbert de Belg, die het sprongetje probeert te wagen naar de kopgroep. Voorlopig daar nog niet bij is gekomen, want hij rijdt op 33 seconden achterstand van de kopgroep van 11 man. En daarachter dan die groep met onder andere Lars Boom. Een groep die wel uitgedund is hoor. Jacob Voegelzang, Nibali, Kreutziger, Grifko, Gregory Rast, Dan Luca Paolini, alweer een Italiaan. Lars Boom en Sylvain Chavanel. Dat zijn de mannen die daar bij zitten. Terwijl we ook Jack Bauer daar nog bij hebben zitten. En dan op 1.24 het peloton. Het peloton heeft dus iedereen nog steeds binnen schootsbereik. En dat is goed nieuws voor de Britten. Dat is goed nieuws voor Mark Cavendish, de sprinter. Dat is Misschien ook wel goed nieuws voor Matthew Goss. De Australische sprinter. Die weliswaar een mannetje van voren heeft. Maar zelf rustig in dat peloton kan meepeddelen. En zijn ploeggenoten geen opdracht hoeft te geven om mee te achtervolgen. Omdat hij een man in de kopgroep heeft. De Duitsers draaien af en toe wel mee, maar de laatste paar ronden hebben we dat niet meer gezien. Hebben we Tony Martin toch wat meer naar achter in dat peloton zien zitten. Niet meer voorop met die Engelsen, waar alleen maar gas gegeven wordt. Gas gegeven wordt. Het is onvoorstelbaar hoe deze mannen zijn opgeleefd. Ja, ze waren al goed in de Tour de France natuurlijk. Maar hoe ze hebben toegeleefd na deze Olympische Spelen in eigen landen. Het is alsof ze voortgestuurd worden door die massa's langs de kant. Hier zijn live vanuit Londen Jack van Gelder en Jurgen van der Berg. Maar is voetbal uit eigen land. Ron Vlaar maakt dan toch de overstap naar Aston Villa. De verdediger van Feyenoord kwam gisteren nog rond met de club uit de Premier League. Uh, Ronald van der Geer, onze verslaggever, ging naar hem toe met een microfoon. Dat was ook wel handig natuurlijk, want daar kon Vlaar dan inspreken. En hij zei dat het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn carrière is. Ja, zo voelt het wel. Een heel apart gevoel, omdat ja, je afscheid neemt in principe van je medespelers. En uh, ook van de club, waar ik 6,5 jaar heb gespeeld... En lief en leed gedeeld hebt met de mensen. Uh, hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt. Zowel sportief als, uh, als persoonlijk vlak. Ja, dat, uh, dat was wel even heavy. Ik vond ook wel wat uit te leggen. Want afgelopen zondag, een paar meter hier vandaan, zei jij... ik blijf bij Feyenoord en nu staan we toch een afscheidsinterview met je te houden. Wat is er gebeurd? Ja, dat klopt. Ik heb dat zondag ook uh, gezegd. En dat was op dat moment ook de waarheid. Dat was ook mijn gevoel. Ik, was daar ook, uh, ik had daar ook een streep onder gezet omdat uh, ja, de manier van omgaan op dat moment uh, gewoon uh, ja, niet, uh, niet netjes was. Niet naar mij en niet naar de club. Uh, ze hebben mij uh, de hele week uh, geprobeerd te bellen en ook mijn zaak te nemen. Maar de eerste dag heb ik daar uh, geen gehoor aan gegeven. Ook. Ik heb wel een keer met de trainer gesproken. heb Ik heb het zelf uitgelegd hoe ik erover dacht en hoe ik, uh, hoe ik erin stond. Um, nou ja, goed, Ze zijn blijven bellen. Uh, die trainer uh, wilde, mij gewoon, wilde mij gewoon heel graag hebben. Uiteindelijk heb ik daar, uh, heeft mijn vader mij erover gebeld om... Uh, ja, om toch uh, te kijken of ik in ieder geval uh, het, het verhaal aan wilde horen. Want ze wilde graag uitleggen hoe het een en ander gegaan is. En uh, van het hoe en waarom. En om in ieder geval ook excuses uh, te maken naar mij. Maar ik vond het ook belangrijk dat ze in ieder geval excuses maakten naar de club. Nou, dat is ook gebeurd. Ja, en op het moment dat ik uh, besloot dat gesprek aan te gaan... wist ik ook dat het uh, weer de andere kant op zou kunnen gaan. Afhankelijk van hoe het gesprek zou verlopen. Uiteindelijk is dat heel snel gegaan. Wat jouw vader zei... Tegen jou, Ron, je moet dingen niet uitsluiten of zo? Nou ja, kijk, ik heb, uh, ik heb mijn uh, principes en ik heb mijn waardigheid. En ja, op dat moment uh, was ik er ook klaar mee. En ik ben wel iemand die, als iemand uh, het een en ander uit wil leggen, ja, die kans wel wil geven. En dat is gebeurd. En uh, ja, daar ben ik wel blij mee, want uiteindelijk maak ik nu toch uh, alsnog de overstap naar uh, Aston Villa. En dat is voor mij echt een. Uh, een droomcompetitie en ik ben heel trots dat ik, uh, dat ik daar mag uh, gaan spelen. Het is niet alleen een hele moeilijke dag, maar ook een moeilijke week. Want uiteindelijk moet je dan ook uh, schoorvoetend naar je trainer, naar de technisch directeur hier. Ik bedoel, je, je hebt dingen uit te leggen. Ja, maar dat heb ik ook gedaan. Zoals dat ik ook uh, dat nu tegen jou doe. En, uh, ik hoop dat uh, de supporters het begrijpen en dat ze mij deze transfer gunnen. Ik, uh, ik, zal, ik zal het nooit vergeten wat ik hier allemaal heb meegemaakt. Ik, ben, ik zie hem nog binnenkomen als een jongetje en ik ben echt een man geworden. Het heeft me echt gevormd als mens, maar ook absoluut als voetballer. Er is de afgelopen anderhalf jaar, twee jaar heel veel gebeurd. Sportief en ook privé. Maar ik kijk ook al verder terug. Ik ben twee jaar geblesseerd geweest. Waarin ik uh, ja, heel veel in mezelf geïnvesteerd heb om in ieder geval terug te komen. Uiteindelijk blij was dat ik weer, uh, weer mocht voetballen. En dat zelfs bij Feyenoord nog kon, uh, kon doen. Nou, ja, en als je dan uiteindelijk de stap kunt maken naar de Premier League... Ja, dan, dan... Ben ik daar heel blij mee. Het geeft me een heel trots gevoel en heel veel voldoening. Marco Borsato, tot slot. Bij jou uit de buurt. Zong ooit afscheid nemen bestaat niet. Nee, nou, dat, uh, dat is een treffende zin. M mijn hart klopt. Mijn hart klopt in de kuip. En, uh, fijn, is echt mijn club geworden. En ze zeggen wel eens als fijner word je geboren. Maar ja, dat kan ik niet zeggen. Maar ik ben het absoluut geworden. En uh, dat zal nooit meer weggaan. Dat zei de heer Ron Vlaar. Maandag is de medische keuring en dan gaat hij voor drie jaar naar Eston Villa. Een paar weken geleden in de Zinodome, overigens iets aan, om naartoe te gaan. Een enorm goed geluid daar. Sting dus in dit geval nog met Police, met So Lonely. Dan gaan we gaan weer naar het wielrennen, de wegwedstrijd. Uh, Gio, de beelden doen een beetje aan de Tour denken. Toen was het de Skytrain die voor op de kop van het peloton reed. Nu bijna in dezelfde kleuren de Britse ploeg. Ja, de Britse ploeg. En ze worden ook nog geholpen door een Oostenrijker. En laat hij nou net toevallig in dienst zijn van Team Sky. Eh, dus in dienst van Mark Cavendish. Bernard IJssel heeft veel werk gedaan in de afgelopen Tour de France. Voor eh, die kleine sprinter uit Man. Heeft natuurlijk ook veel werk gedaan voor eh, Bradley Wiggins, de Tourwinnaar. Maar Aijssel rees zojuist eh, keurig in het spoor van vier Engelsen. Net voor Mark Cavendish. Cavendish dus in het wiel bij die hele grote brede IJssel. Echt zo'n blok beton. Nu zitten ze daar ook weer precies in die slagorde. Eerste. Eh, de de vier Britten, de helpers van Cavendish. Dan hebben we IJssel en dan is het Cavendish. Daarachter dan weer Tony Martin. Ik geloof dat Grijpel daar ook nog in het wiel zit. En zo hebben we daar het hele spul bij elkaar. Al die sprinters bij elkaar. Cavendish en uh, Bradley, Bradley Wiggins. Nee, natuurlijk niet. Die Duitser die daar in ieder geval mee rijdt. André Grijpel en Matthew Goss. Die zitten er ook nog gewoon rustig bij. En ze hoeven niet veel te doen daarachter hoor. Het zijn vooral de mannen daar vooraan die het werk moeten doen. Hey, Tony Martin inmiddels uit. Uitgestapt. Hij was het dus toch niet die daar in het wiel zat. Hij heeft dan mogelijk zijn werk gedaan. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het niet helemaal goed gaat met hem. Want Tony Martin moet toch wel normaal gesproken in staat geacht worden om dit tot aan het einde van de wedstrijd vol te houden. Zoveel heeft hij ook nog niet gedaan aan kop van het peloton. Want het levendeel van het werk kwam toch echt voor rekening van de Engelsen. Beppu, Rulans, O'Grady, Castro, Castrobiego, Pinotti, Westra, Christophe, Duggan, Brajkovic en Cher. Dat zijn weliswaar nog steeds de leiders in de wedstrijd. Maar die verschillen die worden steeds kleiner en kleiner. En dan zal straks zal die groep van Cavendish erop neerstrijken. Ik kijk naar achter in die groep. Ik zie nu ook dat de twee groepen zijn samengesmolten. Dat de kopgroep is samengesmolten met de achtervolgende groep. En Dat betekent dat we als alles goed is 22 man aan de leiding hebben. Met in elk geval. Twee Nederlanders erbij met Lars Boom die de sprong heeft gewaagd in die achtervolgende groep. En met uh, Liebe Westra die al vanaf het begin van de wedstrijd eigenlijk al deel uitmaakt van uh, de kopgroep. Die zelfs de initiatiefnemer was van die kopgroep. Maar de verschillen blijven klein en de Massa Sprint komt dichter en dichterbij. Ik denk dat we straks hier in de mol. als ze tenminste klaar zijn met het verven van de ringen op de streep hier. Want daar zijn ze nog mee bezig. Maar dan zal de mol vrijgemaakt worden voor een uh, bloedstollende sprint met waarschijnlijk Mark Cavendish als winnaar. Ja, want daar zitten we eigenlijk naar te kijken. Dat vroeg ik me een beetje af, Gio. Eh, als we nu een koers zouden van 3 km 65, 250 of daarbij mogelijk 650 kilometer aan het eind van de, de wedstrijd wint Cavendish. Ja, het is eigenlijk inderdaad, het is heel saai. Het is eigenlijk net als in de Tour de France, waar Team Sky toch de zaak eh, ja, verstikte echt met hun manier van rijden. Die probeerden daar alles kapot te rijden. Je kreeg gewoon geen kans om, eh, ja, om, om, om de gele trui aan te vallen, om weg te rijden. Als zij het eh, erop aan wilden laten komen dat er een massasprint moest komen, kwam er een massasprint. Zij beheersen alles en het blijkt hier ook wel weer met die Engelsen. De Italianen daar aan kop van eh, dat eh, kopgroepje, die kunnen rijden wat ze willen. Ik zag daar eh, op kop eh, Pinot. Die rijden, de tijdrijder. Daar zat dan ook de andere Italiaan, Paolini zat daar nog in het wiel. Ze kunnen rijden wat ze willen. Maar ik denk niet dat ze die Engelsen van het lijf kunnen houden. Ze voeren het perfect uit. Dat moet je ze toegeven. Maar het is wel saai. En geholpen dus door Bernie Eichsel, Oostenrijker. In Rotterdam is vandaag weer het zomercarnaval begonnen. Verslaggever Garry van Pinksteren is bij dat feest. We hadden het er misschien nauwelijks weer op gerekend. Maar het is hier prachtig weer in Rotterdam. Bij het begin van het zomercarnaval zijn veel mensen op de benen. Ook prachtig aangeklede deelnemers natuurlijk uit de hele wereld. Ik, heb, ik zie mensen uit Bolivia, uit Guadeloupe, uit Curaçao. Nou, mevrouw, vindt u het mooi? Wat zei u? Is het mooi? Want u kijkt ja? naar twee mensen in ja. Neptunus eigenlijk, denk ik. In een ja. groot blauw pak en een ja, vrouw daarnaast. Ja. Kent u ze? Ja, dat is mijn dochter en mijn... Uh, hoe heet het? Zo n zo n, ja. Uw dochter en uw schoonzoon. Ja. En u komt u vaak kijken? Nou, we, op het ogenblik wonen we terug op Curaçao. We zijn nu met vakantie gekomen. Naar ah, dus u komt ja. speciaal dan in Rotterdam-carnaval vieren ja. vanuit Ja, Met de familie, ja. En hoe is het in vergelijking met Curaçao hier, met het carnaval? Nou, het gaat dezelfde kant uit nou. Ja, het wordt Want net zo. Het iets mooier hier, hè? Ja. Ja. Het gaat eigenlijk dezelfde kant uit, ja. Mevrouw Marit Noorlanden, voorlichter hier van het zomercarnaval in Rotterdam. Eh, hoeveel mensen gaan er deelnemen? Zo'n 2500 deelnemers hebben we. Maar hoeveel mensen komen er kijken? Ja, dat durf ik natuurlijk nu nog niet helemaal te zeggen. We zijn net begonnen, maar de ervaring leert dat als het mooi weer is... en de zon schijnt op dit moment... dus dat er toch wel zo'n 800.000 mensen naar het centrum van Rotterdam komen. Wat verwacht u veel regen vandaag? Nee, we verwachten eigenlijk geen regen. Dus uh, de zomer gaan we helemaal waarmaken. Nou is het de afgelopen jaren na afloop van het zomercarnaval wel eens uit de hand gelopen. Er zijn zelfs mensen omgekomen, mensen vermoord. Bent u bang voor dat soort dingen deze keer? Het vervelende is altijd dat als er heel erg veel mensen bij elkaar zijn op één dag, en dat is met zomercarnaval natuurlijk, um, dat er, ja, er kan wat gebeuren. Uh, en in de afgelopen jaren is er ook wel eens wat gebeurd. Alleen dat is nooit gelieerd geweest aan zomercarnaval. Een aantal jaar geleden is er een steekpartij geweest, inderdaad, waarbij iemand uh, helaas is overleden. Dat bleek een, een, een steekpartij in de relationele sfeer te zijn geweest wat totaal niks met ons evenement te maken had. Wat ook ver buiten het stadcentrum gebeurd is. En toch wordt dat dan gekoppeld aan het zomercarnaval. Dat is iets... Ja, ja, waar wij nadeel aan ondervinden en wat gewoon heel vervelend is voor ons als evenement. Omdat we daar feitelijk niks mee te maken hebben en ook niks aan kunnen doen. Dus voor dat soort dingen zijn we natuurlijk altijd wel heel erg bang. Uh, gelukkig zijn we ook een heel veilig evenement, omdat er zoveel veiligheidsregels uh, aan de grondslag liggen en uh, waar we gebruik van maken. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzone. dames uit Nederland komen ze. Zazie en turn me on. En wij gaan weer naar het wielrennen. We zien ook vrij veel Nederlanders die zich vooraan uh, vertonen. Uh, gaat de koers een beetje losspatten? Ik ben er bang voor hoor, want eerlijk gezegd lijkt het erop met nog twee passages dadelijk op Box Hill te gaan. Dat uh, uiteindelijk alles weer bij elkaar gaat komen straks. Want uh, het peloton rijdt niet meer zo ver achter die kopgroepen hoor. Het is dik binnen de minuut denk ik dat ze zijn. En dat betekent dat ze straks uh, teruggepakt gaan worden. Die 22 man aan de leiding, want die twee groepen die zijn samen gesmolten. We zagen zojuist wel een demarrage van uh, Kolopnef uit uh, het peloton De Rus. En die werd gepareerd, of tenminste werd uh, beantwoord ook nog door Robert Geesink. TJ van Garderen, dat waren de mannen die erachter aansprongen. Maar ik heb het gevoel, ja, je kunt proberen wat je wil daar op heel als die Engelsen in dat gestage tempo omhoog blijven rijden... Dan is er niks aan de hand voor Mark Cavendish. Dan kan hij je tempo gewoon volgen. Er zitten geen schommelingen in. Het gaat niet in één keer met een klap omhoog. Maar ze rijden heel gestaag. Ze doen precies datgene wat nodig is voor hun kopman. Om in elk geval in dat peloton te blijven. En ook voldoende om uiteindelijk achter die kopgroep aan te rijden. En dan het gat maar kleiner te maken. Terwijl we nu kijken naar Jacob Voegelzang. Die daar op kop rijdt. Grifko in het wiel. Dan zien we een van de Belgen, Philippe Gilbert. Die daar dan weer achter zit. En daar moeten dan ook Lars Boom en Liewe Westraat. ...nog bijzitten. Hier komt de passage. En dan ben ik benieuwd naar de tijdverschillen, hoor. Hier komen die mannen over de streep op die Klim Gilbert ...die daar aan de leiding gaat, gevolgd door Vogelsang... Sher, Grifko, Bauer, Roelands, Duggen... Boom, Rast, Nibali, ook Grady, Kreuziger. Nou, dan hebben we het hele spul bij elkaar. En dan moeten we wachten totdat de achtervolgers daar over die streep komen. Die getrokken is bovenop Boxhill. Hier komen de eerste achtervolgers. Het gaatje is niet groot hoor. Daar komen ze langs op. 23 seconden. Daar zien we in ieder geval dan... Hé, hey, dat zijn drie achterblijvers trouwens zie ik daar. Dat zijn Christophe... Nee, dat is toch wel heel erg vreemd. Dat kan absoluut niet dat dit achterblijvers zijn... Daar hebben ze zich in vergist. Christophe die daar in zijn eentje rijdt. Hier zien we het duidelijk worden. Het is Varia Costa, Rui Costa die daarbij zit. Geesing, Kolopnev en Van Garderen. Die maken zo meteen de aansluiting. Want die zijn inmiddels op 37 seconden gekomen. En dan hebben we daarachter het peloton op 55 seconden. Alles zit bij elkaar zoals ze dat zo mooi in het wielrennen zeggen. Alles zit op een zakdoek. Ze zitten heel dicht bij elkaar daar op die klim van Hill. Nog één keer de klim als het ergens moet gaan gaan gebeuren, zal het zo meteen die laatste keer moeten gebeuren als ze bovenkomen komen op Hill. want daarna gaat het bergaf in de richting van het noorden, in de richting van Londen en het laatste stuk zo vlak als een biljartlaken, met natuurlijk die koninklijke aankomst, letterlijk voor Buckingham Palace. RGO, Sagan, Waar is die? Ja. Oh, ja. Die zit gewoon lekker in het peloton. En uh, die verstopt zich een beetje. Voor de wedstrijd zagen we hem hier tegen het hek. Echt letterlijk voor onze neus. Een beetje babbelen met Lars Boom. Uh, nou, ik zal niet zeggen dat het echt generatiegenoten zijn. Boom is wat ouder dan uh, Sakan. Maar ze lijken wel een beetje op elkaar qua type renner. Sakan, natuurlijk, een betere sprinter. Maar ze hebben allebei wel dat explosief. En ook een beetje dat brani-achtige. En uh, Sakan, ja, het is een eenling, Want uh, hij is de enige deelnemer voor zijn land. En zit gewoon dood en dood rustig in dat peloton. Hoeft niks te doen. Hij kan zich mee laten voeren naar de streep. Maar of die opgewassen is tijdens een vlakke sprint... tegen Mark Cavendish, ik waag het te betwijfelen. En voor je hebben we hebben dus Jasper Tot en nu op een zakdoek. Op een zakdoek? Ja, die snap ik wel. heel dicht bij elkaar Ja, nee, die snap ik. Ja, ja, wij weten het, Gio. Op de vierkante meter. Heel goed. Heb je nog twee gekke dingetjes waarvan ik zeg... Nou, noem dat eens... Uit het hol kletsen? Maar ja, weet je, dat zijn echt de dooddoeners in het wielrennen natuurlijk. Ja, maar toch, voor de mensen die mee zitten schrijven. Het Als ze moeten spontaan opkomen, dan zijn ze vaak het leukst. Heel goed. Nou, dankjewel. We gaan roeien met de riemen die we hebben. En met name bij de mannen ligt de vier zonder. Want die is vrij probleemloos doorgedrongen tot de half finales. In de serie eindigde de booters tweede achter Frankrijk. Tim Heijbrok had een goed gevoel over de race. Hele goede eerste 100, 200 meter. Wel lagen voor mij eerst daar zelfs. En toen... Uh... We kwamen iets te snel denk ik, in het uh, baanritme. Waardoor uh, de anderen bleven net iets uh, harder doorpompen. Waardoor ze over ons heen kwamen. Toen zakten wij naar een. Uh, ja, we kwamen meteen eigenlijk wel in een heel goed ritme. Uh, maar, die, <coughs> maar die anderen lagen net iets voor en zaten ook in een goed ritme. Toen was het, bleef het de hele tijd uh, gelijk tegen elkaar opbeuken, beuken, beuken, beuken. Toen kwamen we met pushes. Steeds kort even weer iets dichterbij. Maar dan deden zij ook en dan liepen ze weer hetzelfde uit. En na het einde toe hadden we een hele goede eindsprint. Waardoor we nog over die Chinezen heen kwamen en uh, daar de tweede werden. Terwijl we wel de, de derde lagen in de race. Maar jammer dat we die Fransen in het begin niet iets, uh, ja, iets strakker, uh, konden, uh, ja, strakker aan het lijntje konden houden. Want dan hadden we misschien ook nog over de Frans heen gegaan. Hoe spannend is het als je weet dat de eerste drie van de vier de halve finales ingaan? Dan, dan voelt het er bijna, het kan niet mis. Ja, nou, ze voelt het eigenlijk ook. Ik dacht van tevoren, het kan niet mis. Vooral, ja, dan moet ik even bij vertellen hoe de Polen de afgelopen jaren hebben gepresteerd. Die uh, waren, lagen, de eerste wereldbeker echt meer dan tien seconden achter ons. En uh, ze verraste me eigenlijk dat ze nu, uh, ja, binnen een seconde uh, lagen. Dus een uh, beetje af voor de jongens hoe ze getraind hebben. Maar het was... Uh, ja, van tevoren dacht ik wel, dus vandaar van uh, van dat ik dacht, nou, dat is wel uh, te doen. Ik heb toch veel gehoord en ook eerlijk gezegd, tijdens het, zelf tijdens het verslag gezegd, dat als er één boot is bij Nederland waarvan je moeilijk kunt zeggen uh, hoe het loopt en als er een boot is die misschien kan verrassen, dat jullie dat misschien wel zouden kunnen zijn. Beleven jullie dat zelf ook zo? Dat er misschien iets in zit, dan heb ik het niet meteen over een medaille, maar in ieder geval over een klassering, die niet iedereen van tevoren verwacht. Ja, absoluut. Dat, uh... Dat weten we ook en ik denk dat inderdaad iedereen en iedereen ook op de tribune... die een beetje verstand heeft van roeien... die weet dat in het lichte mannenvierveld bijna iedereen die medaille kan op gaan halen. En vooral in de finale kan komen. En je ziet het ook weer, elke keer ligt er iemand anders uh, vooraan. En er zijn, elke keer worden de medailles aan een andere ploeg uitgegeven. En natuurlijk is de ene ploeg iets meer, iets vaker vooraan dan de andere ploeg. Maar je ziet uh, veel verschuivingen, dus er kan inderdaad uh, een verrassing komen. Wie zijn voor jou de favorieten? Ik bedoel, en, en, en hoe ver zitten jullie daar vanaf? Uh, de Britten zijn op dit moment denk ik de favoriet voor uh, sowieso medanje. Die, uh, die hebben het meest constant gepresteerd. Uh, ik ik, ik uh, schat de Britten dus ook zeker op een medaille. En de anderen zijn er. Er komen er nog zes bij die ook gewoon kans hebben op een medaille. En daar zitten, wij, daar zitten wij zeker bij. En... We, we zitten nu ook dicht, ja, dicht bij de Britten. Dicht bij de Britten. U hoorde een bijdrage van Ragnar Niemeyer. We gaan naar het uh, hoogtepunt van het nieuws en we horen Ewout joh. De eerste dag van de Olympische Spelen is een sporter op doping betrapt. Gewichtheffer Hissen Poulaku uit Albanië werd positief getest en is gedisqualificeerd.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 Het is dus erg druk op de Franse snelwegen. De grootste knelpunten liggen op de wegen naar het zuiden. Zoals de A7 in de Ronnevallei en de A9 bij Perpignan. In het westen staat het verkeer op diverse plaatsen vast. Op de A10 Parijs richting Bordeaux. En verderop op de A63 bij de Spaanse grens. Op het hoogtepunt rond de 1 uur stond er 520 kilometer file op de Franse snelwegen. Volgende week wordt de grootste drukte verwacht op Zwarte Zaterdag.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Veel bekende Nederlanders in Londen. Verslaggever Paul Sanders kwam bijvoorbeeld Mark Rutte tegen. De premier, die is bij het wielrennen. En ook hier in het Holland House lopen ze gewoon in het wild. Oud-minister Kamioen Eurling, voorzitter van Olympisch Vuur... schuift zo aan. En uh, we gaan met, um, over een aantal onderwerpen praten. Maar eerst maar weer naar het wielrennen. De wegwedstrijd bij de mannen. Gio, um, ja, Nederlanders toch voorin. Maar dan moeten ze wel wegblijven, want anders wordt het gewoon Cavendish. Ja, en dan moeten ze niet alleen wegblijven, dan moeten ze ook in die kopgroep blijven. Lieber Westra viel er zojuist uit weg en is nu samen met Robert Geesink onder andere in achtervolging op die kopgroep. Hij kon het tempo dus niet meer bijbenen bij die laatste beklimming, of de ene laatste beklimming van Box Hill. Samen met de Noor Alexander Christoff kwam hij op achterstand door 23 seconden achter de kopgroep. Dat betekent toch wel dat hij een aardig gaatje heeft laten moeten gaan. En ook Marco Pinotti, de Italiaan, de geweldige tijdrijder, die is er ook af. Dat betekent dat hij in ieder geval een hoop werk heeft uh, verricht. En hij weet dat er nog twee landgenoten in die kopgroep zitten. Vincenzo Nibali natuurlijk en Luca Paolini. Eigenlijk een man toch vaak voor het voorseizoen. Een man die goed uh, de Vlaamse klassiekers kan rijden. Maar hier toch ook uh, goed uit de voeten kan. We zagen aan de voorkant van de kopgroep trouwens een Demarage. Een Belg van wie we dat vorig jaar uh, vaker hebben gezien. Toen deed hij het wel iets snediger nog dan uh, dat het er nu uitziet. Philippe Gilbert, hij sprong weg uh, aan de achterkant van het rondje, terwijl ze nog op weg zijn naar de laatste doorkomst bovenop Box Hill, En hij heeft nu wel een kleine voorsprong, maar het ziet er allemaal net niet even indrukwekkend uit als dat het vorig jaar was, toen hij eigenlijk zo'n beetje iedere wedstrijd won, waarin hij startte iedere wedstrijd waarop hij zijn zinnen had gezet. Daar kon hij wegrijden bij het peloton met het grootste gemak. Nu ziet het er allemaal iets minder makkelijk uit, maar Gilbert heeft geen geweldig seizoen achter de rug. Heeft het moeilijk gehad dit seizoen. Daar zien we trouwens Robert Geesink weer vooraan daar in die achtervolgende groep. Hij probeert daar het gaatje te dichten. Dan kijken we naar wat daar allemaal nog voor zit. Ja, het zijn toch nog wel een paar mannen die daar voorrijden. Geesink nog steeds geen aansluiting bij de kopgroep. Het is lastig voor hem om daarbij te komen. Hier, TJ van Garderen. En daar zien we Kolopnef. Die groep is dus bij elkaar gekomen. Dan gaat van Garderen weer op de pedalen staan. Geesink daar in het wiel. Zo proberen ze het gat te dichten. Terwijl in het peloton de rust nog steeds aanwezig is. We zien de Engelsen aan de rechterkant van de weg. Twee Belgen aan de linkerkant van de weg. Er kan nog iets gebeuren in die laatste beklimming... Naar het is meer hoop dan wetenschap. De wegwedstrijd voor de wielrenners die dus op dit moment wordt gereden, trekt veel bekijks. En daar is zeker één prominente Nederlander bij, namelijk premier Rutte. Verslaggever Paul Sanders, pak hem aan. Ja, ik vond de opening gisteren spectaculair. Uh, met een grote knipoog de Engelse geschiedenis. Dat is heel anders dan die perfect geregisseerde Chinese show van vier jaar geleden. Dat was natuurlijk heel anders. Maar ik vond het erg mooi.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 Een, een, een wereldvoorbeeld nog steeds voor je stadion moet bouwen. Zou het prachtig zijn om een openingsceremonie te hebben... in het oude Olympisch Stadion? Want dat gaat niet passen, hè, denk ik. Ik denk dat het al een beetje te klein is als je dat gisteren zag. Wat, wat kon erin? 70.000 mensen, geloof ik. En dat was nog intiem, hè? Dat vond ik zo knap. Ik weet niet of u in het stadion was, maar het viel me op. Helaas, ik was niet uh, een van de gelukkigen. Oké, okay, nou, maar als je, als je in het stadion zat, was het... Toch nog, eh, misschien was het op tv overweldigend, maar had je toch nog het gevoel onderdeel van dat hele programma te zijn. Dus dat was, ja, ze waren erin geslaagd een sfeer te creëren die heel bijzonder was. Wat staat er van, eh, nog op het programma voor u tijdens deze spelen? Of eh, is het back to business vandaag of vanavond of morgen vroeg al? Ja, ik ga vanavond weer terug. Eh, dadelijk nog bij het eh, wielrennen kijken. Ja, daar staan we eigenlijk naast zo'n beetje hier op de mol. Hè. Dus over ongeveer een uurtje is de finish. En er zitten Nederlander, begreep ik, in een kopgroep van twaalf eh, op dit moment. Een uur voor de finish, dus spannend. Uh, en, en dan helaas vanavond terug en dan uh, ja, voor de buis gaan zitten en, en kijken. Ook, en ook weer een beetje terug naar de campagne. Dus, dus even een, leuke, een leuk uitstapje om even niet bezig te zijn met die naderende verkiezingen. Ja, die campagne begint wat mij betreft eind augustus pas. Volgens mij moeten we in Nederland niet te lang lasten vallen met een campagne. Uh, nu is het echt sportzomer uh, En dan even een week niks na de Olympische spelen. En ik denk dat die campagne, ja die zal echt losbarsten zo in dat weekend van 25 augustus. Eerst fietsen kijken nu? eerst fietsen kijken nu. Dank je wel. Ja. Oké, okay, te gek. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. It's getting late, I'm wide awake and my mind is racing again. I can find the words they all see wrong, like the meaning is lost. Nou, dat wisten we natuurlijk, onmiddellijk. Dit was uh, Friede Amundsen met. Je was in deze begrijp ik. Uh, nou, dit is een album van uh, juni 2012. Ik ben oh, nog aan het sparen. Ja, ja. Closer. Dat is uh, hoeveel het peloton uh, dichter bij de kopgroep komt, uh, Guillaume? Het is iedere keer maar weer wachten totdat ze ze dadelijk in het zicht hebben. Maar één mannetje trekt zich er helemaal niks van aan. Philippe Gilbert, dit jaar nog niks gewonnen. En vorig jaar, ik zei het al, zo'n beetje alles gewonnen wat hij maar kon winnen. Als je dan kijkt naar dat jaar, onvoorstelbaar eh, dat wat hij daar allemaal eh, aan zijn eh, erelijst heeft eh, toegevoegd. Het eh, begon al eh, heel vroeg in dat jaar hoor. Met, eh, met de, de Tirreno Adriatico, daar won hij een etappe. Wout Poels weet daar nog alles van, want hij knalde hem voorbij vlak voor de streep. De Brabantse pijl, de Amstel Coldray. De Waalse Pijl, Luik Bastenaken, Luik de Ronde van België. Ja, zo kunnen we wel doorgaan hoor. De dus Sterzen, de LEM Tour, een etappe in de Tour de France. De Classica San Sebastian, dan ook nog de Grand Prix van Quebec. En de Grand Prix Wallonie won hij ook nog eens een keertje. Hij werd ook nog eens nationaal kampioen tijdrijden in België. Nou, dan weet je het wel toprenner Philippe Gilbert. En dan dit jaar gewoon nog droog. Hij staat helemaal op 0,0. Hij zat in die vluchtersgroep in de Tour de France toen uh, de koers naar Voix Dat gedoe met die kopspijkertjes. Luis Leon Sanchez won die etappe uiteindelijk. Gilbert kon Sanchez niet uh, pareren. Maar uh, dat zegt alles over het seizoen van Philippe Gilbert. Maar voorlopig heeft hij nog de ruimte gekregen. We zagen zojuist bij het peloton wel een demarage van een zweet. De enige zweet die hier rondrijdt. Die kennen we omdat hij bij rijdt. Hij reed een rijdt matige Tour. Gustaf Lachson stapte vroeg uit en ze waren daar op zijn zachts gezegd not amused over het rijden van Lachson die per se mee wilde naar de Tour, maar uiteindelijk weinig werk deed voor zijn ploeggenoten en zich eigenlijk alleen maar wilde warm rijden voor de Olympische tijdrit die komende woensdag op het programma staat. Nou, blijkbaar in vorm, want hij springt nu zojuist weg uit dat peloton achter Gilbert, dus die groep waarin we in ieder geval weten dat Lars Boom daar nog bij moet zitten. We krijgen daar geen beelden meer van, want we kijken alleen nog maar naar Philippe Gilbert die naar boven komt. Als hij straks boven is dan weet hij het. Dan heeft hij het gehad. Box Hill is dan voor de laatste maal gepasseerd en ik denk eerlijk gezegd dat niet alleen Gilbert een zucht van opluchting zal slaken maar dat vooral Mark Cavendish de sprinter die moest overleven op Box Hill, dat die erg blij is. Want hij zit gewoon nog in het peloton. Samen met die andere sprinters. Met Gos en Greipel Sakan die daar ook nog gewoon bij zit. Dat zijn de mannen die overblijven daar in het peloton waar het tempo gemaakt wordt door de Britten. Maar er is nog steeds een kopgroep achter Philippe Gilbert aan. En achter de volgende groep moet je dan zeggen. Die overleven nog steeds. Er is nog steeds een gat met het peloton. In de studio is intussen aangeschoven Camille Earlings. Hartelijk welkom meneer Urlings. U bent voorzitter van Olympisch Vuur 2028. Dat is de organisatie die zich bezighoudt met het Olympisch Plan 2028. En dat is dat plan om de Spelen in dat jaar naar Nederland te halen. Um, u was bij de opening gisteravond? Ja, ik mocht erbij zijn en dat was echt een waanzinnige belevenis. Ja. Dan denk je gelijk, hoe gaan wij dat dan doen in 2028? Nou, dat zien we over een aantal jaar wel. Welke sterren gaan wij inzetten? <laughs> Die sterren moeten misschien nog wel geboren worden of bekend worden. Want dat is het grappige als je zo ver vooruit denkt. Nou, wat ik er vooral in heb overgehouden, ik vond het geen kopie van China. Dus China was heel bombastisch, heel groot. En ik vond het net zo leuk dat uh, Groot-Brittannië het bij zichzelf heeft gezocht. Erg vanuit de... Britse traditie, ook met een beetje zelfspot. Heel creatief eigenlijk. En dat vond ik wel heel geestig. En ook helemaal aansluiten bij de hele lijn van deze spelen. Deze spelen gaan om veel meer dan twee weken sport. Men heeft meer dan ooit al jaren geïnvesteerd in de jeugd... in sociale banden, in het versterken van zwakke wijken... En, en dat gaat ook door na deze twee weken. Ja. En dat voelde je ook, vond ik, in de hele sfeer van die opening. Ja. We zitten naar het wielrennen natuurlijk ook te kijken. Dat is, dat, dat is eigenlijk het mooiste voorbeeld ervan. Een groot betranist nou. speelde op het wielrenngebied niet zo heel veel mee. En nu uh, is het een en al, uh, Britten. Ik vind het echt fantastisch. Natuurlijk, de Tour uh, uh, hebben we met z'n allen mogen meemaken. Maar wat ik ook zo mooi vind, is de sperrit die erachter zit. Ik had vanochtend vroeg, uh, na een erg kort nachtje had ik uh, het ontbijtjournaal opstaan van de BBC. En daar was Cavendish, was daar vol in beeld. En ook zijn teamgenoten. En als je dan ziet hoe hij over deze wedstrijd spreekt... dan zegt hij niet alleen van ik heb de ambitie te winnen. Nee, zegt hij, ik heb vaak gereden voor geld. En nu mag ik een keer rijden voor de eer van mijn land. En ik wil alles op alles zetten. Ik wil mijn land en mijn teamgenoten niet... I don't, want, don't want to let them down. Ik wil ze niet teleurstellen. Mm. En zijn teamgenoten kwamen in beeld en die zeiden... we moeten hem een beetje afremmen... want hij is er zo mee bezig. Dat wordt bijna ongezond. Maar... Ik, ik vind die spirit die daar uitspreekt... Ja, dat vind ik echt een beetje het Olympisch gevoel. Misschien je dat in Nederland wel eens? Nee, ik zie dat in Nederland op heel veel plekken terug. Als je ziet hoe mensen met de sport bezig zijn. Als je ziet hoe jongeren geïnteresseerd zijn in sport. We vinden het zo vanzelfsprekend. Er gebeurt zoveel. We hebben ook heel veel toptoernooien. Laten we er een keer trots op zijn. Wat NOC, NSF en al die bonden presteren. Ik vind dat echt heel groot. Alleen ik denk de slag die we met elkaar kunnen maken is ons daar meer bewust van zijn... en ook al die grote evenementen, maar ook die breedtesport... nog meer gebruiken om ons land sterker en gezonder te maken. Grote evenementen, breedtesport, gymnastiek op school. Zullen we daar eens mee beginnen? Ja, heel graag. Want dat is echt iets waar we nu een lang traject voor in kunnen gaan... Uh, er was vanochtend hier een, een, een, een conferentie. Een een, wat was het precies? Hoe heette het? het uh, ja, plaza, plaza, wat een leuk woord. Wat, ja. wat, wat, wat hield het in? Nou, bij, wat wij proberen te doen deze spelen, is niet alleen ons uh, atleten aanmoedigen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Met één man achter onze equipe, uh, Maar daarbij ook leren van wat heeft men hier nu gedaan. We hadden een, uh, een Engelsman uit een van de achterstandswijken hier. Uh, meneer Grant heet hij. Trouwens, samen met een, een meid uit Nijmegen spreekt al redelijk Nederlands. Ja. Maar die is dus jarenlang bezig geweest met in de jeugd en achterstandswijken te investeren. Hij zegt, heb je mensen die zitten er heel slecht aan toe. Heel dik, 25% van de kids in die gemeenten om het stadion heen is echt vet. Het zijn de ongeveer armste gemeenten van het hele land. En dat zie je ook bij dat stadion. Het stadion is mooi, als je je omdraait zie je nog steeds arme wijken. Ja. En hij zegt, het is ongelooflijk als je ze vastpakt. En je gebruikt ook topsporters erbij. En je laat die samen met elkaar gaan trainen. Binnen een paar maanden heb je hockeyteams. Dat was hockey, wat hij gebruikt als voorbeeld. Die echt op niveau zijn. En dat in een achterstandswijk. Hij heeft ze mee naar Nederland genomen. En het mooie is, het wordt steeds meer. En hij zegt, dat gaat ook door naar na die spelen. Want men heeft de positieve spiraal te pakken. En ik vind het dan ook zo mooi dat wij ook in Nederland heel veel topsporters hebben. En ook oud-topsporters. Die belangeloos met Olympisch Vuur en NOC en NSF meedoen. En die zeggen wij willen als vrijwilliger naar die scholen toe. Wij willen mensen vertellen over ons voorbeeld. Ze laten zien hoe goed die sport is. Nou, als we dat de komende jaren kunnen toevoegen en daarmee meer sport op school krijgen en een gezondere jeugd... dan hebben we al een hele wedstrijd gewonnen. Ex-minister, uh, ja, het, het Olympisch vuur brandt uit de ogen. Dat ja, is, uh, is mooi om te ja. zien uh, tegenwoordig uh, ja. bij de KLM. Uh, ja. Hoe krijgen we het vuur in heel Nederland? Uh, omdat het toch altijd nog de saarboerlagers van deze periode zijn... Uh, die, die, die gaan dwars liggen. Hoe krijgen we het erin? Hoe krijgen we dat pompend gevoel die biedt... waarvan iedereen zegt, het moet er komen. En niet van, het is onmogelijk. Door gewoon minder te praten en te gaan doen. Daar ben ik vast van overtuigd. We kunnen ons kapot slaan met allemaal draagvlakonderzoekjes. Wat weten wij nu van een plan waar we over jaren moeten beslissen of we het überhaupt gaan proberen? Daar weten we nog niet zoveel van. Wat we wel kunnen gaan doen is al in de praktijk die sport sterker maken in Nederland. Laten zien dat het een veel bredere functie heeft. En als we dat doen, als we daar een goed draaiboek van hebben... Dan gaat op een gegeven moment die gang naar een Olympisch bed ook iets heel natuurlijks worden. Dan zeggen mensen: Ja, maar het is fantastisch als je die ambitie nog verder kunt uitbouwen, want wij worden er zelf sterker van. Dan wordt het een discussie die niet meer gaat om hoeveel kost een stadion. Dan gaat een discussie die gaat van: Hé, hey, wacht eens even hiermee bezig zijn, is gewoon goed. Want we worden er een gezonder en beter maar land dat, van. Maar dat is niet hoe het bij de mensen tot nu toe geland is. Hè? En, en de politiek neemt daar misschien wel het voortouw in. Want eerst was, was er best wel veel enthousiasme. Maar welke politieke je nu ook langs gaat, die zeggen allemaal, oh, ja, we moeten zo gigantisch bezuinigen... moeten we dan al zo'n groot project eh, gaan aanvullen? Ja, maar het mooie is, dat hoeven we nu helemaal niet te beslissen. Maar ik vind wel, laten we nu wel eens de schouders eronder zetten... en gewoon met, een, met ambitie die sport centraler in ons land zetten. Dat is sowieso goed... Dat er een bijkomend effect is. Dat je daarmee ook het draagvlak vergroot. Om in 2016 echt te gaan proberen het te doen. Nou, dat is heel mooi meegenomen. Op die manier zou ik het willen zien. Ik zie trouwens met zurigheid die je soms hoort. Ook heel veel positiefs. Kijk nu eens hoe Rotterdam en Amsterdam zich hebben samengepakt. Ze zeggen gewoon: joh, we kunnen elkaar de koppen inslaan. Gaan we niet doen. Wij kunnen alleen überhaupt een kans maken. Het ooit binnen te halen. Laten we ook reëel zijn. Een kansje maken. Zullen we alles op ballen zetten? als we het samen oppakken. En dan zeg ik terecht, het is niet alleen Rotterdam en Amsterdam... maar het is de hele Randstad, sterker nog. Het is heel Nederland. Het is ook Drenthe, het is heel Nederland. Absoluut. Het is zelfs, zeg ik u, dus ik ik ruzie met mijn papa... die burgemeester is bij mij thuis, <laughs> het is ook Valkenburg aan de Geul... waar ze op het wielrennen ook wat te bieden hebben. Daar, ja, moet ja, daar, moet hm? daar moet de wedstrijd komen. Daar moet al de wedstrijd komen natuurlijk. <laughs> u zegt het. Ja. Dat is te vroeg om daar wat over te zeggen. Nou, dat heeft Bij uw vader al ik ga, toegezegd. Ik ga u zeker niet tegenspreken. Iets heel anders. We hebben eerder uh, de afgelopen uur hebben we het gehad over het feit dat uh, met het, in het nieuwsforum... dat uh, de RTL in de nabije toekomst politiek debat wil voeren. Maar alleen maar door de heren Roemer en, uh, en Wilders. Uh, kortom, zij selecteren al. Hoe staat u daar tegenover? Ja, ik, ik doe niet maar zo politieke uitspraken. Maar ik denk dat... Nederland zich altijd kenmerkt door een veelkleurigheid. Dat is onze kracht. Uh, laat die veelkleurigheid ook zoveel als mogelijk tot zijn recht komen. Er is veel meer te kiezen dan één persoon of één ander. Uh, er is veel meer keuze. Dus ik zou als consument, als kiezer, graag van iedereen de mening horen. Maar u bent toch ook CDA nog? En uh, als dit doorgaat, dan wordt het CDA niet eens uitgenodigd bij het debat van de groten. Die moet bij de Mickey Mouse-competitie meedoen. Ik heb tot nu toe gezien dat altijd meer partijen aan bod komen. Ik ga ervan uit dat het nu ook is. Lijkt mij tenminste nogmaals, als ik het op neutraal probeer te bekijken... zou ik als kiezer graag willen weten wat iedere partij ervan vindt. En het niet gereduceerd zien tot een wedstrijd tussen twee poppetjes. Het gaat echt om de inhoud. En die is veel breder dan twee partijen. Gaat u nu? nog wat bekijken eigenlijk deze spelen? Ja zeker, ja, zeker. Ik ga vanavond uh, op het scherm natuurlijk naar, het, uh, het naar de vrouwen estafette kijken. Ja. En ik hoop toch zo, hè, het zat vanochtend even het dagje van zijn ze er. Maar ik denk dat ze zich even inhouden, de dames. En straks gewoon met een Naomi erbij gaan knallen. Ja. Nou, daarbij ga ik zelf ook nog even kijken bij het beachvolley, Maar dan morgen natuurlijk Nederland-België, dameshockeywedstrijd. Dameshockey, ja. ja, want ook daar verwacht ik heel veel van. U mist de politiek totaal niet? Het zijn altijd dingen die je mist in het leven. Ik heb het met passie 17 jaar gedaan. Ik heb om, om bekende redenen op een gegeven moment een uh, ja, vrij drastische keuze gemaakt na die 17 jaar. En ik moet zeggen dat ik er ook weer heel veel voor heb teruggekregen. Je kunt in alles wat je doet heel veel van je passie kwijt. En dat vind ik het belangrijkste. Ik ga met ongelooflijk veel plezier uh, naar mijn werk bij die mooie vliegmaatschappij. Ja, nog heel even over Olympisch Vuur. Want uh, iedereen vraagt zich af waar blijft dat vuur nu. Dat staat nu gewoon midden op het veld. Dat vuur staat er tot het begin van het atletiek. Want je hebt natuurlijk te maken met speerwerpen, discuswerpen en al dat soort zaken. En dan gaat het uiteindelijk het vuur naar de plek waar de klok bij de opening was. Ja. Dus dan hebben we daar ja. bij deze ook de vragen mee beantwoord. Ja. Maar, kijk, maar het Olympisch vuur vuurt... Wat ja. een schitterende vlam. En ook zo symbolisch ja, mooi. weer. Hè? Mooi. Allemaal ja. eigenlijk voor ieder land dat meedoet een Maar vlammetje. hier vindt vind men het mooi als we het in Nederland hadden gedaan... of zullen doen, zeg maar een poldermodel. Ze durfden niet te kiezen. Maar ik weet het niet. Weet u, soms laten wij ons te veel afleiden... Ja. door een kleine minderheid van Nederlanders... die weliswaar goed gebekt zijn. Ze praten veel die negatief in dingen zitten. De overgrote meerderheid van Nederlanders is hartstikke voor de sport. En wij zijn ook niet gek. Dacht u dat iemand ooit een plan zou voorstellen... wat ons bakken geld gaat kosten in deze tijd? Niemand is zo achterlijk. Dus als het ooit komt tot een voorstel... moet er een plan zijn wat financieel verantwoord is... maar wat vooral die brede, durende meerwaarde heeft... langdurende meerwaarde voor Nederland. En dan weet ik zeker dat een grote meerderheid van Nederland... er veel positiever tegenover staat dan die aantal vocale mensen die nu al zoveel jaar voordat u überhaupt moeten beslissen, zo negatief doet. Dus laten we ons niet te veel laten afleiden. Wij gaan gewoon aan de slag. Zijn ja, jullie, het zijn, het jullie zijn het eens. Jullie zijn het. Ik, blijf, ik blijf er een beetje buiten. Ik, ik, ik ga dat vuur wel bekijken in 2028. Nou, uh, dat, mooi is dat, dat, u... ook, dat is ook een uitspraak. Dat Moi... ook met ons eens. Mooi <laughs> dat u er was. Uh, Camille Eurlings, uh, voorzitter dus van Olympisch Vuur 2028. En Veel plezier nog op de Spelen. Dank u wel. We gaan weer naar Gio, ja, want uh, die ene Belg die weg was, die Gilbert, hoe is het daarmee? Die is nog steeds uh, weg hoor, en die heeft een gaatje van uh, zo'n 43 seconden op die achtervolgende groep. Een grote achtervolgende groep, Vogelsang, Grifko, O'Grady, Roelands, Brejkovic, Kolopnev, Kreuziger, Beppo, Scheer, Van Garderen, Bouwen, Nibali, Chavanel, Rast, Costa, Castrobiego, Christophe en twee Nederlanders, Robert Geesink en Lars Boom. Die grote groep in achtervolging, en die hebben een gaatje van 20 seconden, veel meer is het niet op het achtervolgende peloton waar die Engelsen nog steeds hard doorrijden. We zijn voor de laatste keer over Boksen Het gaat nu keihard op weg naar het centrum van Londen, nog 50 kilometer. De Radio 1 sportzomer. De festivaltent. Die is vandaag in Caribische sfeer, daar hebben we net ook iets over gehoord. Anne van der Veen is bij het zomercarnaval in Rotterdam. In de verte hoor je misschien al uh, wat muziek, maar uh, de stoet is hier nog niet langs geweest. En ik moet je voorstellen, ik sta in een hele lange straat. En overal langs de kant zitten allemaal mensen in een stoeltje te wachten totdat de stoet uh, langskomt. En ik zie, uh, en mevrouw leest even ondertussen een krantje, een lekker wijntje erbij. Zeker. Hoe lang wacht u hier al? Nou, wij zitten lekker in het hotel, dus ik zit al sinds tien uh, uur. Ja. zitten we hier. Wij komen van Curaçao. Jullie zijn wel wat gewend? Ja, en het hoort bij. Vroeg op staan, langs de weg gaan zitten. Het hoort bij onze cultuur, zo doen we het daar ook. Nu heeft bijna iedereen een uh, fluitje om. Ja. ja, lekker kaban maken. I will follow... <laughs> En zo vermaken de mensen zich wel aan de kant hier bij het zomercarnaval. Ja, het is nog even wachten hoor, totdat de stoet hier langs komt. De belangrijkste wagen in die stoet is natuurlijk de wagen met de koningin erop. En ik ging vanochtend dus even kijken hoe het met haar ging. Nog uh, even kijken. 9, 10, 3 uurtjes en dan gaat het beginnen. Heel spannend. Ik heb er heel veel zin in. Mijn naam is Joanne Lopez. Ik ben nu 22. En ik ben de Queen van 2012. Ik heb even opgezocht wat je allemaal uh, moet uh, kunnen om koningin te worden. Ja. En er stond er kennis van het carnaval. Ja, precies. Ja, ik doe al jaren mee, vanaf kleins af aan. En uh, ja. ja, het is gewoon geweldig. Elk jaar is het anders. En toch hetzelfde toch. De ambiente, de gezelligheid en alles met iedereen. En dan moest je ook ja. nog uh, communicatieve vaardigheden ja. hebben. Ja, nou, ik heb, ge... heb... Oh. Hm, heb ja. verteld. Ja, ik moest een speech voorbereiden en uh, ik moest een uh, carnavalshow geven. En wat zei je in die speech? Dat ik graag de koningin wil zijn omdat ik uh, zomercarnaval groter en bekender wil uh, maken. Omdat ik nog steeds merk dat heel veel Nederlanders hier niet weten wat carnaval is. En dat kan gewoon niet. Iedereen moet er gewoon elk jaar bij zijn. Het moet gewoon groter, het moet spetteren en iedereen moet gewoon bij zijn. En dan moet je ook nog kunnen dansen. Ja, precies. Als je een beetje ritme hebt in je lichaam dan is het al helemaal goed. En toen uh, mocht Joanne Lopez dan ook echt aan de bak. Ze mocht uh, op de voorste wagen klimmen en zo de stad doorrijden. Uh, en haar dan wat vragen is bijna geen optie, want uh, zo klinkt zo'n uh, straatcarnaval. Uh, José Margarita is dit. Ja. U moet dus met uw fluitje zorgen dat de stoet verder gaat. Ja, met de fluitje hoop ik dat de mensen met name fluitje luisteren, dan ietsje naar achter gaan en zo. Leiden we de hele stoet door de stad. En heeft u een beetje ritme? Kunt u een beetje nee, ritmisch nee. fluiten? Nee, ik heb helemaal geen gevoel voor ritme. Ik, ik, dit is, beschouw ik als een werk, dus ik doe mijn werk heel serieus. Want vaak krijg ik eh, zogenaamd dat ik, wat te drinken krijg aangeboden, maar ik zeg van ik ben aan de tweede. En als ik met mensen omga, dan moet je niet naar alcohol stinken. Dus ik hou het gewoon aan mijn water. Een beetje water en meer niet. Nou, give it a go. En het kan dubbel hard. <laughs> Oké. Okay. En dat fluitje is dus zeker geen overbodige luxe, hoor, in uh, Rotterdam. Want dat uh, festival, het zomercarnaval, is zeker geen onontdekt festival meer. Het trekt zo'n beetje een miljoen verzoekers per jaar. En je hoort het, de stoet is ondertussen ook in Mijnenstraat gearriveerd. Dus het is een enorme herrie. Je ziet iedereen dansen en kijken naar al die vrouwen in bikini. Um, dan rest mij alleen nog maar te zeggen dat er morgen weer een festival tent is. En dan staan we bij een festival met een iets minder vrolijke naam, namelijk Summer Darkness. Anne van der Veen was dat in, uh, in Rotterdam. Wij zijn er morgen weer, uh, maar uh, nu staan ze klaar, Silla en Tom. En het uh, beloven drie mooie uren te worden...